Love Affair, goeiemorgen zeg. Joe, Stevige werkje zou je kunnen zeggen uit de jaren 60. Love Affair werd heel bekend met. Um, hoe heet het nummer ook weer? Oh ja. ja. Everlasting Love. Mm -hmm. Ik zei het al, goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent hier bij GoFM. En uh, op deze zondagmorgen. Misschien ben je net tussen de klamme lappen vandaan. En denk je bij jezelf: mm, ik ga eens lekker een beetje wakker worden. Nou, we gaan je helpen met heel veel lekkere muziek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go maar we gaan nu ook bijpraten over wat er gebeurt in de wereld. Nou ja, de wereld. Groot wordt hè. We maken het vooral gezellig, hoor. Gezellig met onder andere Ringo Starr. Hier is hij met de Photograph.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 Michael Jackson hier bij Govem En, juist, Human Nature. Ringo Starr ervoor, inderdaad met Photograph. Dan kun je goed horen dat hij eigenlijk helemaal niet zo fantastisch kan zingen, Ringo. Of maak ik nu de Beatle fans boos? Zou zomaar kunnen. Fijn dat je erbij bent. Zo, straks uh, hebben we niet alleen de lekkere muziek, zo meteen natuurlijk al. Maar ook een uh, aardig onderwerp. We gaan het hebben over de Data Vakbond. ...van Laura Vermeulen. Zij is daar de voorzitter van. Wat doet zo'n data vakbond? Nou, we gaan het straks wat meemaken. Je hoort dat zo. Maar, zoals afgesproken, eerst heel veel lekkere muziek... ...van onder andere Galet. Dat is een tijdje geleden dat hij die maakte. Dat heet Aisha.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 I is a Ik ben een grote fan van de Beach Boys. Daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. Moet je niet doen trouwens hoor. Want ik al knap zag reinig zijn in de nacht. Maar uh, een nummer van de Beach Boys gaat er bij mij altijd wel in. En misschien ook bij jou. Beach Boys dus. Hier in de show met Good Vibrations. En Galet met Aisha. In een ogenblik gaan we praten met Laura Vermeulen van de Data Valkbond. Wat doet deze bond? Je hoort het zo meteen. Dus stay tuned intussen. Lekkere muziek voor bij het late zondagochtend ontbijt. Balletax. Miss Wonderful. Kom je er net bij? Goed zo. Blijf bij ons bij GoFam. Oh Miss Wonderful You're so beautiful You're so fine How I wish that you were mine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 Toe. Is nooit te laat om te beginnen, als het klopt, dan komt het binnen. O, oh, ik, oh, ik wel. Achter ieder net gevist, een optimist dat in de Oh, ik wel. Oh, ik wel. Jij bent het wonder dat ik onder alle rotzooi vond. En de wereld die zo plat was, is bijna weer rond. Elke dag een eitje bij het ontbijtje. Ik mag erna, na, mag voor En na de lunchnood tussendoor. En ik ben nooit meer levensmoe.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 Bij het ontbijtje, ik mag erna, ik mag ervoor. En aardelust nog tussendoor. En ik ben nooit meer levensmoe. Voor de laatste CD van uh, Rob de Nijs. Het uh, is mooi geweest, heet het. Eitje, past wel bij de zondag. De zondagmorgen in speciaal, hè. Is die gebakken, is die gekookt? Hard, zacht, mm, dubbeldooier, gepocheerd. Ja dingen die me opborrelen dan. Hè. Hier allemaal bij uh, jouw gove. Go over een minuut of zes, zeven gaan we praten met Laura Vermeulen van de Data Vakbond. Dan denk je, waarom zit je daar nu weer over te zuren? Ja, ik zit gewoon zonder tekst en dan voorzien je zoiets. Heb zo'n zondagmorgen. Fijn dat je erbij bent. Ik zit hier aan een geweldige bak koffie met prachtige muziek van Ace of Base. You won't go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 uit de tijd van mijn moeder. Ja. Like Toen the zij the nog uh, tamelijk jong was, zou ik maar zeggen. Paul Anka, love me warm and tender. Maar wie zou dat nou niet willen? Nou, je hoort het allemaal hier op jouw GoFM. Ongelooflijk eigenlijk, hè? So, as... Nederland kent een heuse data vakbond. Wat is dat? Is dat een bond met rode vlaggen, stakingen, blokkades? Nee, een vakbond van gebruikers van data. Het internet bijvoorbeeld. Ik ga daarover praten met Laura Vermeulen. Zij is voorzitter van de Data Vakbond. Welkom in de uitzending. Hallo. Wat is dat? Uh, ja, de Data Vakbond. De Data Vakbond is een uh, vereniging die wij zijn gestart om een uh, tegenmacht te vormen ten opzichte van uh, techgiganten zoals Google en Facebook. En nu is het zo dat je een soort van datawerker bent voor die bedrijven, want er wordt ontzettend veel geld verdiend aan jouw data. Maar je hebt eigenlijk geen goede rechten. Er is eigenlijk niemand die zorgt dat jij betere arbeidsvoorwaarden krijgt. En daarmee bedoel ik dan... Je kan niet heel veel zeggen over de voorwaarden op basis waarvan jij online diensten gebruikt. En wij willen graag onderhandelen met die partijen voor betere voorwaarden. Ja, en wat merken wij daarvan als consument, als gebruiker van al die diensten? Nou, nu heb je eigenlijk bijna geen handelingsperspectief. Het enige wat je kan doen is ja, je computer uit het raam gooien. Je kan heel veel moeite doen om jezelf te beschermen. En dat is allemaal leuk, maar... Het zou veel beter zijn als er echt collectieve actie is. Als mensen zich verenigen zodat er een onderhandelmacht komt. Zodat jij bijvoorbeeld niet je de hele tijd druk hoeft te maken als je Google gebruikt. Van Wat weten ze nou eigenlijk van jou? Dus ja. heel veel mensen voelen dat onderhagen. Maar je kan er eigenlijk vrij weinig tegen doen als individu. Ja, nou je zou zeggen, goh, je hebt toch browsers als DuckDuckGo en Firefox die toch al heel wat doen aan je privacybescherming. Werkt dat niet goed genoeg? Nou, het is zeker aan te raden om jezelf te beschermen. Ik gebruik ook liever de Go dan Google. Maar dit zijn bijna, een partij is Google is bijna een nutsvoorziening. Uh, het is heel moeilijk om je echt te onttrekken aan al die partijen. En het zou nog beter zijn als je al die handige diensten wel kon gebruiken... maar dat de privacy-standaarden gewoon omhoog worden getrokken. Uh, dus dat je met een gerust hart die diensten kunt gebruiken... zonder dat je de hele tijd zelf als een jurist of als een tech-persoon uh, je druk moet maken over je rechten... Bijvoorbeeld het lezen van al die uh, gebruikersvoorwaarden, dat is bijna niet te doen. Uh, en die grote techpartijen zoals uh, Google en Facebook, die willen ook liever dat jij je daar niet druk over maakt. Dus wij dachten, wij gaan ons druk maken namens al die gewone mensen. Maar ja, die mensen hoor ik wel op straat. En heel veel mensen zeggen, ja ze weten toch alles van ons. Dus uh, wat kan het mij schelen? Waarom zou ik me druk maken? Nou, ik denk dat veel mensen dat ook zeggen. Van, hè, dat, dat, ik heb niks te verbergen, dat horen wij ook heel vaak. Uh, dat, ik denk dat dat een beetje een uiting van machteloosheid is. Zo van, uh, We moeten nou eenmaal, want we hebben die partijen nodig. En wij zeggen dus eigenlijk ook niet... Uh, je mag geen Google of Facebook gebruiken... en je bent slecht als je dat wel doet. Maar we zeggen wel, die partijen moeten gewoon veel beter met je data omgaan. En hun verdienmodel is nu niet gebaseerd op echte toestemming. Uh, als jij nu een dienst wil gebruiken, dan moet je gewoon ja zeggen tegen alles... Dan moet je alle cookies accepteren uh, en je hebt bijna geen keuze daarin. Uh, en dat betekent dat je aan de lopende band gemanipuleerd kunt worden, omdat je de hele tijd advertenties te zien krijgt die je misschien helemaal niet wil zien. En dat je dan dingen gaat kopen die je misschien helemaal niet nodig hebt. Maar het betekent in ernstigere zin ook dat dit soort partijen structuren kunnen bouwen waarmee ze mensen ook kunnen manipuleren voor hele dubieuze doeleinden, zoals uh, de beïnvloeding van verkiezingen. Nou, dat soort dingen, dat moeten we ten alle tijde voorkomen. En dat kan alleen maar als mensen niet al hun data hoeven weg te geven. Maar wat gaat de data vakbond daaraan proberen te doen? Nou, wij gaan uh, actie voeren, zoals het een vakbond betaalt. Wij gaan uh, staken tegen Google en Facebook bijvoorbeeld... met uh, extensies om uh, uh, de data die je geeft in de war te gooien. En we hebben allerlei uh, werkgroepen met die acties bedenken, die uh, werken aan de eisen die wij uh, vragen aan die techgiganten. Want in principe is het doel dat we echt aan tafel komen met dit soort partijen. We weten bijvoorbeeld al van Facebook dat die best met ons zouden willen zitten. En dat wij dan namens gewone mensen gaan onderhandelen. Nu hebben jullie een prijs. De koekenbakker van het jaar. Wat is dat? Ja, wij hebben samen met Internet Society in Nederland een award bedacht, de koekerbakker van het jaar. Die wordt uitgereikt aan de online partij die de vervelendste cookies heeft. En die kan jij nomineren en dan krijgt die de prijs. En dat is eigenlijk dus een beetje een prijs die je niet wil hebben. Maar die is dus bedoeld voor een partij die jou het meest volgt en misschien ook wel stiekem. En waarvan je de voorwaarden niet kunt vinden en die niet luistert als je een klacht hebt. Uh, zo'n partij Ja, en een, en een cookie is natuurlijk zo'n bestandje op je computer als je een website opent die je, je mogelijk gaat volgen. Ja, nou niet mogelijk. Dat gebeurt gewoon massaal. Uh, want de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, die wet heeft gezegd dat je niet zomaar dit soort dingen allemaal mag doen. Maar er zijn nog steeds ontzettend veel partijen, ook in Nederland, die zich helemaal niet houden aan die wetgeving. En wat bijvoorbeeld heel vaak gebeurt is dat je niet op een website kan als je niet ja zegt tegen al die cookies. Uh, en dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Nou ja, nu denk je weer zelf, goh, ik wil wat meer weten over de datavakbond. Um, waar kunnen mensen meer informatie vinden over de datavakbond? Uh, nou, dan zou ik zeker even een kijkje nemen op datavakbond.nl En dan kan je lid worden. Dat is helemaal gratis. En dan kan je ook de nieuwsbrief ontvangen en dan blijf je op de hoogte over acties die wij doen. Goed, nog een keer het adres van de website: datavakbond.nl En daar zitten geen cookies op? Nee, nee, nee. Wij doen het allemaal netjes. <lacht> Mooi. Goed. Laura Vermeulen van de Datavakbond. Ja. Dankjewel en veel succes met je werk. Hartstikke bedankt. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. They call them my Weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit voor thee met een beschuit. Maar dan Zorgeloos om met de tijd. Schuil. Buurman was zijn wagen die van ons mag vuil. Het gras blijft ongemaaid, de hecht blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeid. Ik heb ook vanochtend. Weet je wat ik uh, ga doen? Ik doe helemaal niks vandaag. Maar ja, kijk ik in mijn agenda, moet ik hier toch weer zijn. Hier in de studio van Girl het is niet anders. Koning van de Bos, gezellig. En weet je wat we doen? Um, Bad Boys Blue, horen jullie ervoor met You're a Woman. Wij noemden dat vroeger altijd de GDD, de goedkope Duitse disco. Dat kan zomaar gebeuren. Trouwens zit hier in de krant kijken van van de week het advertentieblad. Het zelfs Vlaamse advertentieblad. Een bevriende krant, zou ik zeggen. En daar zit dan een foto in van energieboost van buiten zwemmen. En zie ik mensen in de schelden liggen. En dan de Dow Chemical op de achtergrond. Nou ja, er zijn mensen die dat lekker vinden. Het is niet anders. Et je t'ai cré droom James, Jones, La Vie en Rose. En uh, Ingrid met Duet-Foutou, dat is ook alweer van een tijdje geleden. Ik loop tot tegen Elven. Wat, wat gaat stotteren ervan zijn? Wat schiet de tijd op, zeg? Ongelooflijk. Zometeen Niels, en daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van Du Show. En dan uh, komt ook onze razende verslaggever weer op. Aan bod, dat is Jeroen van Gent. Hij vroeg u van alles op straat wat het is. Dat hoor je zo meteen na het nieuws. Tot die tijd, Super Max. Wat een klassieker. Een dance classic, zeggen ze wel eens. En tot op de zondagmorgen. Love Machine. Tot zo.